Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De afhandeling van de toeslagenaffaire dreigt een enorme rekening te worden voor de staat. Uit een geheime notitie van het ministerie van Financiën, die de NOS heeft ingezien... blijkt namelijk dat er nog eens 5 miljard euro bij komt om alle schade te herstellen. Dat komt vooral door een nieuwe methode om slachtoffers te compenseren vertelt verslaggever Robolsius. Want uit het experiment blijkt dat gedupeerden via deze route... gemiddeld recht hebben op 128.000 euro. En mensen die hun extra schade via de oorspronkelijke route verhalen... blijken in de praktijk tienduizenden euro's minder te krijgen. In totaal gaat het de staat via deze route nu 14 miljard kosten. Het Russische leger neemt in de Oekraïnse regio Kharkiv steeds meer grondgebied in. Het afgelopen weekend werden verschillende dorpen bezet. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Het is onduidelijk in hoeverre Oekraïne de aanvallen kan afslaan. Het leger heeft te weinig manschappen. En nieuwe wapenpakketten uit Amerika hebben het front nog niet bereikt. De bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, moet worden vervangen. Het gebouw is verouderd. Ook zijn er bij rechtszaken vaak files en overlast. Als er de grote uh, zaken spelen, dan is er ongelooflijk veel beveiliging ook op straat. Uh, de politie, maar ook de Marie Dat is voor de mensen hier in de omgeving niet altijd even prettig, nee. Deze zomer wordt duidelijk of er in Lelystad een nieuwe zwaar beveiligde rechtbank komt... die de bunker kan vervangen. Die rechtbank moet dan naast de gevangenis komen. En er is iets bijzonders geveild... Kenners noemen het de Holy Grail van de Nederlandse munt. Een kwartje uit de 19e eeuw, waarop het gezicht van een tienjarige Wilhelmina te zien is. Voor zover bekend zijn er nog maar twee van. Eén van die twee is deze ochtend voor bijna een miljoen verkocht tijdens een veiling. In 1891, toen het muntje werd gemaakt, was hij slechts 25 cent waard. Wie hem heeft gekocht is niet bekend. Dan nog het weer. Verspreid over het land zijn er wat pittige buitjes met kans op onweer. Vanavond blijft het overal droog. Morgen begint het zonnig, later komt de regen aan en wordt het een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file nog in Noord-Holland op de N522 Amstelveen richting Bijlmermeer. Voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Wat is dat toch heerlijk? Als er dus geen nieuws is en ook geen files. Nou, dan hebben we twee minuten extra. Shut my eyes, I see you call. You can't help me after all. Take a chance, I'll take a fall You can't help me after all In this world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 Ashley, never gonna give you up. Stok 8 in Waterman. Uh, heb je uh, vroeger ook uh, wel eens een beetje naar uh, oude producers zitten, zitten kijken? Uh, uh, nou, voornamelijk eigenlijk. Stok Eet, Kin in Waterman. Uh, er is dus uh, onlangs een uh, grote held van mij uh, overleden. Steve Albini, volgens mij gisteren. Hmm? Ja, Steve Albini uh, heb ik wel eens van gehoord, ja. ja die heeft bijvoorbeeld In Utero van uh, Nirvana geproduceerd. Ja, Daar is hij dan vooral bekend ja. van. Ja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 Uh, maar die maakte toen onderdeel vanuit die band. En toen zat ik het zo te beluisteren. En ik denk, joh, jij moet de producer's kant op uh, gaan. Nou, en uh, zo geschieden. En nou, nou, is... hij heeft met, met uh, behoorlijk wat uh, grote namen gewerkt. Ja, begrepen. Dus, uh, dus ja. Nou ja, het, uh, het, is, het kan allemaal natuurlijk. Ja. En het is uh, vooral ook heel leuk om muziek te spelen. Maar het dan ook te produceren. Mm -hmm. En je haalt van, het ene, uh, van de ene discipline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 Dan begin je opnieuw. Maar, en dan, ja, dan, dat dan het lukt het wel. Maar is het, en dat, is dan, maar het, is dat tot... dan ook weer het leuke? Van, dat je dan op een gegeven moment, net zoals bijvoorbeeld, je gaat een tekening maken op, een, op, een, op zo'n schetsboek. Ja. Nee, nee, dit is druk. RUK. Weg. Vijf, ja. vijf je, zoiets. Mm. Nou, nee, uh, nee, niet zeg maar van hey, je, je houdt huh. eigenlijk.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 en toen klonk het eigenlijk als een cello. En toen zaten we allebei van... het ah, is eigenlijk best wel vet. Wat wow, is dit? Laten we ja. het gewoon houden. Ja. Ja. Uh, nou, uh, heb ik vorige week Michel Tuip van Lorem Ipsum. Die werkt dan met Blanco samen. Blanco is zelf natuurlijk muzikant, maar produceert ook. Hè. Uh -huh. dus, uh, en die kwam op een gegeven moment met het lumineuze idee om een een of andere ja speelgoed pianootje te gebruiken ergens in oh, ja, ja. is dat ben jij daar ook zo van of niet uh, nou als ik het dan ergens ik heb wel een hele doos met allerlei troep en uh, dan soms geef je ergens een pest of een slinger tegenaan en dan, uh, ja, dan komt er wel je, wat uit. Nou, dat klinkt nog leuk ook ja ja uh, ik, ik zei het net hè, uh, over de, dat speelgoed pianootje dat zit volgens mij in deze song en uh, dat is uh, spooky song van Lorem Ipsen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 Spammen dus. Ja. Ja. ja, even lekker spammen ja ja, ja. raad. We toch even ja. doen. Hè. Ja, zou heel leuk ja. zijn als we. Ja. Het, ja. Doen. het lijkt mij ook, misschien, misschien een paar van die filmpjes maken. En dat af en toe een beetje delen van... We nou, maken een soort vervolgfilm. 20 ja. seconden steeds, weet je. Ja. Elke dag iets. Ja. Lijkt mij een leuk idee om dat in aanloop te doen. Ja, Niet elke precies. dag te doen. Ja. Kan ook om de twee of drie dagen. Of, eh, noem maar wat. Dus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 twintig nachtjes slapen. Ik kan ja. er niet wachten. Dat, dat, ja, ja. De spanning begint soms ook toe te lopen, hoor. Want we, we zijn best wel ambitieus met wat we allemaal willen doen. Dus ja. we zijn nu bezig met de. Leg release je dan show. op een gegeven moment ook niet uh, de lat soms wel eens een beetje te hoog? Uh, als je uh. ambitie, uh, want dat zit er vaak uh, ja, erin in, in, in besloten, of niet.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 En uh, de, waarin de nummers ja. dus allemaal gewoon lekker in elkaar overgaan. Ja, want, dus ik probeer ook heel fit te blijven deze maand. Anders dan kan uh, Ja, want op een, een, 31 mei uh, staan we niet uh, na vier nummers uh, gelijk buiten. Met die, nee, die nee, nee, nee. nee dat, zo bedoelde ik ja. het dus. Want de EP is dus eigenlijk maar vier nummers. Maar we gaan waarschijnlijk een show spelen van een uur en een kwartier. Ah, oh, dus de, de, we komen wel... Uh, ja, de de, de, de Zeker. komt uh, volledig nog wel. Oké, oké. En het is lekker divers. Meer, soms meer pop, soms wat ja. meer rocky, soms wat meer techno. Dus voor ieder wat wil. Denk ik. De, de finale van de Rob Hackdown Je haalde het al aan. Daar stond ook een band. Die stond ook afgelopen zondag als opener op het uh, hoofdpodium van Pop. Dus deze band. Ze hebben sinds een week een single. Echt tastbaar op de streamingsdienst. Hier is Hank met Blushing Over Nothing.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 Oblivious to danger They say that great minds think alike We love as we fight Dancing with our hearts tight We go together like water and fire Water and fire Burning desire Water and fire Burn me a buyer Rough ride, you understand me Any word that I say We keep on dancing with the tide You're like a make to my mind And baby, you have got me hypnotized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 zodat Anouk uh, voor het uh, laatste nummer, wat uh, weer helemaal, uh, dat zij helemaal alleen weer gaat uh, laten horen. Het is wel een Void nummer, hè? De Void nummer. Yes, uh, yeah, dat is het zeker. zeker.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 We gaan het nog even een keertje overdoen. Ja, Kijk, ja. Nee, het is om nog te komen in de ja. originele setting. Met, uh, met Lennart uh, mm -hmm. erbij. Neem nemen ons snel uh, nou ook mee. Hè? Ja, ja. Ja. Uh, even oh, snap, nog ja. voor de mensen. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Voor altijd een heel belangrijk. Ja, toe? zeker. We zijn te vinden op Instagram. Je kunt ons volgen via... atthevoid-music. En The Void is...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 er novel Sacrifice, sacrifice But two wrongs don't make a right Make a right Now your ghost just keeps me up at night Up at night It's been weeks but I'm so terrified Forbidden fruit, we were in paradise My greatest muse, is not just a parasite Flowers that bloom running a wildfire But I still took a bite Thought that I was in need Nothing more than just adrenaline, adrenaline Words are sharper than a guillotine, guillotine Can't stop choking on your nicotine Forbidden fruit, we were in paradise My greatest muse, not just a parasite Wendy Moore, die hadden we hier twee weken terug bij ons in de studio. Het uh, nummer dat heet Hell on Earth. Daarvoor hoorde je de Danger of Freedom van uh, de Mira. Ja, ik moet het er even bij uh, pakken. Overigens, die Wendy Moore uh, die is uh, te horen komende zaterdag niet bij ons op de radio. Nee, ik maak even een klein uitstapje in de richting van een ander radiostation, Namelijk bij Radio Kapelle. Want uh, mijn even knie... Uh,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 Oh man, can you teach us how to love and care? Make us whole again, make us whole.